Uur. met het NOAA-journaal. De Spaanse regering heeft vicepremier Soraya Sainz de Santa Maria benoemd tot de hoogste bestuurder in Catalonië. Gisteren werd het Catalaanse kabinet al afgezet nadat het regio parlement de onafhankelijkheid had uitgeroepen. Uit de bekendmaking blijkt verder dat de chef van de Catalaanse politie aan de kant is geschoven. Verwacht wordt dat voorstanders van de Spaanse eenheid de straat op gaan, vandaag in Madrid, morgen ook in Barcelona. Oud-minister Hennis van Defensie heeft vorige week de nabestaanden bezocht... van de twee militairen die vorig jaar in Mali bij een oefening om het leven kwamen. Ook ging ze langs bij twee militairen die verwondingen opliepen. Het ongeluk was het gevolg van ondeugdelijke munitie. Hennis trad af na een vernietigend rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Zo'n 40.000 gasmeters die vorig jaar zijn geplaatst moeten worden vervangen. Netbeheerder Nederland zegt dat de meters door een productiefout... een tekort schroefdraad hebben. Dat is volgens de netbeheerder niet gevaarlijk... Maar het is onzeker of de meters de normale levensduur van minimaal 20 jaar hebben. De gevangenis van Leeuwarden krijgt een speciale vadervleugel. Gevangenen krijgen daar meer ruimte om bij hun kinderen betrokken te blijven, dat zij goed zijn voor het kind en beter voor de vader. Bij soortgelijke vaderprojecten in het buitenland bleek dat gevangenen na hun vrijlating vaker op het rechte pad blijven. Een referendum over de aftapwet is bij voorbaat kansloos. Het nieuwe kabinet van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie houdt vast aan de nieuwe wet op inlichting en veiligheidsdiensten, wat de uitslag van het referendum ook zal zijn. Dat zegt CDA-leider Buma. Het nieuwe kabinet wil het raadgevend referendum afschaffen. Bij een busongeluk in Nepal zijn zeker 14 doden gevallen en 15 mensen gewond geraakt. Er zijn berichten dat het zicht tijdens de nachtelijke rit slecht was en dat de chauffeur te hard heeft gereden. Het weer eerst nog zon, maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe... en later valt de regen. Het wordt 13 tot 15 graden. Morgen een enkele bui, ook zon, en dan wordt het maximaal 12 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam... 5 kilometer file tussen Knoop het Hoevelaken en 1 brugge. Op de A44 Amsterdam Den Haag tussen Leiden en Wassenaar Centrum 2 kilometer.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 Dus drink en zee Dus drink, koop, Dat was dan Vladimir, ze was de schrik der zee, dus drink op Vladimir. Zijn olieshake Lieve mensen, zat er in de groep maar bier Dan was het nog veel leuker hier Overal weer blauwe boerenkielen. kielen o, boe is verkleed als vee. Ook al loopt ze bijna op de knieën Zij host dapper mee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 bent als een wilde orchidee, die slechts van bewondering leeft. Toch kom.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 Zij de brouwer, hebben we nooit meer dorst, nee, nee, nee. Dus maak je borst en je glas maar af en zeg ons plechtig na. Leven. Leven de man die het bier uit van je hippene bier, hoera. Leven de man die het ja, bier uit vocht van je hippene bier, Ja, begin jij nu ook al. Oh, ja. Aan die biervliet woont een man, Jan-Willem Beukkelzoon. Dat die haar in te vindt men nu heel gewoon. Maar hij heeft dat idee vast bij een biertje opgedaan. Het bier daar vliegt, dus toch ook van biervliet aan zijn naam. Verdiensten op zijn borst. Dankzij de vrouwen ja. hebben we nooit meer als dus mee. Nee, nee, dus maak je borst. En je glas maar een nat en zeg ons plechtig na leven de man weer bier uit van maar hippen de wind voor leven de man!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 Dorst, nee, nee. Dus maak je borst en je glas waar laat en zeg ons blijft nog aan. de man die het bier uitkomt, maar je hipper de bierboer aan. het ja, hij ga gaat, hij ga gaat maar. Samen ja, kunnen nu bij deze de ontdekker van het glas. de maker van het vat. van dat en een koolzuurgas, maar voor de allergrootste voor hem houden we. Hier. Vijf minuten stilte voor de ontdekker van het bier. 1, 2, 5, OOOOOOOOOH Kreeg hij nooit het lintje van verdiensten op zijn pas. Dankzij de vrouwen hebben we nooit meer dorst. Nee, nee, dus maak je vast en je glas maar een hand en zeg ons plek voor Leven de man die het volk van je hip de wip hoera! Heep, heep, heep, heep, hoera.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 Do Week, de tijd van de dat zandvoert.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 Ik heb nu eindelijk mijn rust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 Let's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 Jij daar gaat. En dan hoor ik in gedachten jou, ja, hallo In het zachte scheen, die ik vaak jouw lief gezicht En dan mis ik, ja dan mis ik jou toch zo Kom terug, jongelief, lief, kom terug Kom toch vlug, hartedief, kom toch vlug Kom terug, kom toch vlug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 Bye.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 Het leek zo mooi, het leek